Het is drie uur, dit is Runtjabkma met het NOS-journaal. Bij een grote migratiestroom vanuit Venezuela naar Curaçao... zal Nederland geen actieve hulp bieden. Dat heeft minister Blok tijdens zijn bezoek aan het eiland gezegd. Hij ziet het vluchtelingenbeleid van Curaçao, Sint-Maarten en Aruba... als een verantwoordelijkheid van de eilanden zelf. Bij problemen is het volgens de minister... aan de vluchtelingenorganisatie van de VN om een oplossing te vinden... Het blok trekt wel 100.000 euro uit voor de detentiecentra op het eiland... en medewerkers van de IND gaan helpen bij het bepalen van de status van gevluchte Venezolanen. Venezuela gaat gebukt onder een diepe economische crisis. Veel mensen wagen de oversteek naar Curaçao... maar volgens de minister kunnen de migranten nu nog geen vluchtelingen genoemd worden. Bij een cyberaanval op de grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta... zijn betalingsgegevens van honderdduizenden klanten buitgemaakt... Volgens het bedrijf gaat het om namen, adressen en creditcardgegevens. De gegevens zijn de afgelopen najaar gestolen. Het lek ontstond via software die Delta gebruikt voor communicatie met klanten. De softwaremaker maakte de diefstal vorige week bekend. Delta kon eerder nog niet zeggen hoeveel klanten waren getroffen. Delta werkt samen met KLM. Er zijn geen berichten dat klanten van KLM ook zijn getroffen door de diefstal.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 Met Ron Verhauwe. Ja, we zijn weer lekker bezig met uh, mooie originele vragen... die het uh, vorige uur gesteld zijn. Uh, via 0800-1121. Uh, de laatste vragen die gesteld zijn net is bijvoorbeeld... Uh, hoe zit het nou met uh, oude kaas? Uh, Old Amsterdam, is dat echt oude kaas? Of is echt alleen die naam maar oud? En uh, wat is het beste moment om te eten als je nachtdienst hebt, zoals ik? Nou ja, ik ben er wel benieuwd naar eigenlijk. Dat is zo'n vraag die echt ook mij aanspreekt. Dus uh, uh, kom maar met die antwoorden. En uh, laatste vraag, ja, hartstikke leuk. Zijn er mensen die op een tijdzone wonen, die op een tijdzone wonen? Dus op een, op een, zo'n zo scheidslijn. En dat je denkt, ja, als ik nou tien stappen doe, dan is het eigenlijk gewoon een uur later. Nou ja, hoe, hoe loopt die grens? 0800-1121. Uh, zometeen vertel ik, vertel ik ook nog even wat de andere vragen zijn, maar dat zijn de meest recente vragen. Uh, mailen kan ook via nachtzuster.omroepmax.nl. Of even een appje via de gratis Radio 1 app. Of uh, chat mee via onze omroepmax.nl slash nachtzuster. Dit is een lied over een plant. Een groene plant. Een mooie plant. Een welronde plant. Een grote, een sterke, ja, een nuttige plant. Het gaat over de cannabis sativa Hollandica. de de Nederland. Mijder, nee wie de, wie de, wie de.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 En uh, ja, je hoort het al hè, Nederwiet. Henny, vrienden en zijn, uh, en zijn uh, vrienden. Van Doe Maar. Doe Maar wordt uh, uh, goed uh, bezongen vannacht. Je begon al met Nachtzuster en nu weer in Nederwiet. Benieuwd uh, wat de volgende wordt die we gaan draaien. Uh, we gaan naar uh, uh, Natasja, want die gaat erop door volgens mij. Dag Natasja. Hallo, mijn Natasja Ja, dat klopt. Ik heb MS en uh, ik kwam in contact met de wietolie, THC. En... Dat is uh, uit een boek van Werner Bruning. En we hadden wat vervelende ma buren naast ons. En die hebben melding gedaan bij de politie. En die hebben gekeken. En ik heb het boek laten zien van, uh, van Werner Bruning. En toen hadden ze zoiets van... Uh, wow, prima. We laten het staan. Hm. Er stonden er vijf, maar één moest eruit, want het was een mannetje. En mannetjes en vrouwtjes mogen beslist niet bij elkaar. Want het gaat om de knoppen van de vrouwtjes die niet bevrucht uh, mogen worden. En uh, mijn vriend maakt gewoon uh, THC, wietolie, voor me. En daar heb ik heel veel baat bij. Ja, het is, uh, het, het is echt een wondermiddel voor, uh, voor patiënten zoals jij. Ja, ja, ja. klopt. Maar, ik... ja, ja gezeg maar. Ik had nog een vraag over, over, over Old Amsterdam. Ja. Er is ooit een keer bij Keuringsdienst van ware meen ik, uitgezonden en onderzocht. En het is geen oude kaas. Old Amsterdam is geen oude kaas. Zie je wel, ik dacht het al stelletje oplichters. Ja, nee, maar dat was bij de keuringsdienst van Waar, ja. TV. Ja. Dat, nou ja, dan... Uh, hè? Nou, moeten we dat even terugkijken. Maar um, nou ja, de, de, om terug te komen op de wietplant... Uh, de, jij hebt in ieder geval ervoor gezorgd... Uh, dat uh, ja, de, de mensen van de politie het geaccepteerd hebben... dat jij het uh, gewoon hebt. Ja, uh, ja, maar ik heb bij de, wef, uh, bij de wijkagentmelding gemaakt... Ja. bij de woningbouw... van, Horis. ik heb MS en wietolie... Helpt daar heel erg tegen. Dus uh, mag ik vijf plekken op de zetten. Tuurlijk. Je hebt er en vijf. Vijf. Ja. Het maximum uh, is vijf, meer niet. Ja. Het wordt gedoogd. En uh, ja, je moet het even bij de wijkagent uh, uh, vragen of melden, en bij je huur, huurbaas. Of als je eigen woning hebt, heb je helemaal geen probleem... als je de vijf neerzet. Hmm. En geen overlast veroorzaken? Juist, ja. Dat is het belangrijkste, volgens mij. Als niemand er last ja. van heeft, dat is volgens mij de, de, de kern van alles. Als je maar niet uh, uh, dus voor stank of wat, dat soort dingen uh, zorgt ja, bij de buren. Die, als die planten beginnen uh, uh, rijp te worden, gaan ze erg ruiken. Hmm. Maar de buren, hebben de buren erover geklaagd, of niet? Ja, ja, ja. Die hebben ook uh, de politie toen uh, gebeld? Ja, maar het zijn... Vervelende buren, andere cultuur en bladibla. En de Turkse buren aan de andere kant van ons... die, die zijn in die tijd dat naar, naar Turkije op vakantie... die hebben zoiets ga je gang, maar we zijn er toch niet. Nee. Maar goed, de wind stond misschien ook de andere kant op, of niet? Ja, op de, ja, ja. waarschijnlijk stond de wind toen die kant op... en het is slecht voor zijn kindje en bladibla. Hm, okay. Ik zeg, heb je nooit achter iemand gelopen die een joint rookte dan? Ik zeg, dat is ook slecht. Heb je, ook no heb je nooit achter iemand gelopen die een gewone sigaret rookt? Dat is nog veel slechter. Ja. Want het schijnt zelfs dat je dus met die THC... Uh, maar dan heel, hele sterke doses schijn je zelfs kankerpatiënten te kunnen genezen. Maar als iemand er meer over wil weten, kijk op ww.mediv.nl. Er staan allerlei verhalen over. En uh, ja, zo. Nou, een goede tip, uh, Natasje. Ja. Ja, dank je voor het bellen. Geen probleem, we werd net wakker en toen hoorde ik dat. Ik denk, wat is er nou? Voor ons ja, in? nou ja, het. De, uh, uh, ja. <laughs> de nederwiet ja. houdt ons bezig vannacht. Ja, ik hoorde op de radio het liedje nog. Ja, nou ja. Toepasselijk. Um, dank je voor het bellen en uh, blijf luisteren. En als je dan, uh, nog een andere vraag hebt of je wil nog reageren op iets wat gezegd wordt, dan uh, mag je altijd weer bellen. Nou, ik wil gaan slapen, want ik heb MS. Dus Oké. Okay. ik heb rust nodig. Oké, okay. nou, wel trusten dan. Dank je. Oké. Okay. Dag. Ja, en uh, uh, Natasja wordt ook gesterkt in haar mening. Want ook op de NPO Radio uh, 1 app, daar uh, wordt gezegd uh, door uh, macht. Je mag inderdaad max vijf wietplanten hebben. Dus uh, uh, nou ja, er zijn wat verschillende opvattingen over. Uh, wil je er nog op reageren, mag altijd. 0800-1121. Maar nieuwe vragen mag ook. Um, Igor. Ja, hallo. Goeienacht. Ik had ook een uh, computervraag eigenlijk. Over de uh, levensduur van uh, externe harde schijven. En uh, ten eerste, hoe lang gaan die mee? Mm -hmm. Afhankelijk van het merk misschien, maar, uh, maar ik heb het gevoel dat ik heb er veel muziek op staan. Het idee dat uh, de kwaliteit minder wordt naarmate ik het vaker afgespeeld heb. Bestaat er zoiets als slijtage van uh, MP3's of uh, bestaat het gewoon niet? Of, of ligt het dan? Uh, dat hm, uh, is, je dit, is je dit, een andere oorzaak. Want heb je het idee dat hij dat minder snel wordt? Of? Nee, ja, gewoon uh, dat, dat geluid wordt blikkerig. Het is nog niet zo goed mp3, maar uh, ik heb het dan in, uh, meest, uh, in de hoogste kwaliteit. Dat is 320 kb of zo. Is, uh, hm, maar je, je vraagt je af wat eigenlijk de, de, de levensduur is van een harde schijf? Dat is eigenlijk jou, uh, ja, en, jouw. Ja, Gaat het, gaat het achteruit? Ja. kwaliteit? Nou ja, ik, ik heb wel eens gehoord, ik, ik in ieder geval. Dat heel vaak. Uh, ja. Af. Nou, dat alle, alle dragers, digitale dragers, ook, ook CD's en zo, maar ook zeker harde schijven, dat dat op een gegeven moment, ja, komt er een einde aan, uh, aan die levensduur. En dan is het toch wel belangrijk dat je als, je, als het belangrijk is, dat je dan een kopie hebt gemaakt. Volgens mij. Maar ja. inderdaad, ik heb geen idee over wat de levensduur van een, een harde schijf is. Heb je ook. Een be nee, ik heb er nu uh, zes jaar of zo. Oké. Okay. Ja, dan is het inderdaad uh, belangrijk om erover na te denken volgens mij. Om een kopie te maken. Nou noemt. ja, dat weet ik niet. Ik even, je mag het één keer zeggen welk merk heb je? Uh, Samsung. Oké, okay, nou goed, dan uh, weten de, de mensen ook een beetje wat voor, uh, voor prijsklassen uh, we zoeken en zo. Uh, nou, ik ben ook wel benieuwd eigenlijk. Ik heb ook zo'n zo harde schijf uh, thuis. Dus uh, het is altijd wel fijn om te weten van ja, is dat voor de eeuwigheid? Nou, niks is voor de eeuwigheid. En zeker nou, ja, een harde schijf dat niet. <laughs> magnetische dragen, of niet? Ja, dat precies. Nou ja, alles, alles raakt een keer op, volgens mij. Nou ja, ik heb ook nog cassettebandjes uit uh, 1980. Die doen het ook nog, maar uh, nou ja, dat, uh, dat, schijnt, dat schijnt ook niet uh, eeuwig mee te gaan. Nee, precies. Niks is voor eeuwig. Dragen, maar ik, uh, ja, ik hoop, uh, nou een vinyl uh, in ieder geval wel. Ja. vinyl, als je dat goed bewaart, dan uh, blijft het voor de eeuwigheid goed, ja. geloof ik. Die goede, oude, trouwe vinyl. Um, we gaan, uh, we gaan, gaan kijken, Igor, of er uh, uh, mensen zijn die, ja, uh, die daar alles van weten. Ja. Dank voor het bellen. Oké. Okay. En, en, en wie hoor ik het wel op de podcast. <laughs> Hebben we ook, inderdaad. Ja, is goed. ja goed dat ja, je het nog die, even zegt. Uh, die heb ik ook. Ja, okay. Inderdaad, dus al, inderdaad goede tip voor andere luisteraars. Als ze uh, het einde tot, tot zes uur niet halen... kun je altijd via de podcast uh, het eventjes terugluisteren. Igor, dank je wel. Oké, okay. goed. Okay. dag. Um, we gaan naar Klaas. Hoi, hey, goedenavond. Ik ben Klaas over VPN. De VPN, ja. Ja, ja, ja, ja. Maar kijk, als je tegenwoordig met Noord-Korea of China gaat praten, dan, dan, dan kan je natuurlijk niet vanuit Europa gaan uh, praten met je. Want het uh, VPN is virtual. Uh, personal network. Dus je, je, je geeft eigenlijk een IP-adres. Die mevrouw die heeft gebeld van VPN, wat is dat? Uh, die had je net een half uurtje geleden. Ja, Elise was dat, inderdaad. Die kreeg een waarschuwing dat ze, de VPN, uh, dat ze een programma moest downloaden voor VPN. Klopt. Ja. Nou, uh, wat de VPN doet, je hebt een IP-adres. Een IP-adres is. Dus, uh, eigenlijk gewoon het, het, het, het nummertje wat aan je computer zit. En dat, dat staat vast. Weet je, dan kan iedereen zien van nou, oh, je komt uit Nederland of wat dan ook. Maar met VPN kan je gewoon zeggen, ik, ik, ik woon gewoon netjes in uh, New York. Ja, dus als, als, als, als je bijvoorbeeld op, de, op de, de Kerkstraat woont... dan kun je via dat programma'tje iedereen laten denken dat je op, de, de, op het bospad woont. Ja, op uh, Wall Street in uh, ja. New York. Zeg ja, precies. Maar. Ja. En dan kunnen mensen je niet hacken. Want dat is eigenlijk de trick ervan. Het, je hebt een virusscanner Dat kennen we allemaal, dames en heren luisteraars. Dat is... Dat is die, die haalt de, de, de e-mails en de dingetjes die op internet binnenhaalt. Gaat die scannen van... Hé, hey, dit is een Trojan horse. Maar... Je hebt ook een IP-adres. En dat is dus waar ook die, de laatste tijd um, krijg je een mailtje van... u moet nog 500, u moet 500 euro betalen, want we hebben uw computer gehackt. En um, als u dat niet betaalt, dan, uh, dan gaan we alle gegevens van een computer uh, vastzetten. Er zijn een heleboel bedrijven ook in, hele, ja, in de hele wereld al op, op zo'n manier gewoon eigenlijk gegijzeld omdat ze gewoon geld moeten betalen, anders zeggen ze van... Mmm, we gaan al uw gegevens stopzetten en u moet dat en dat betalen... en dan pas laten we uw computer weer los. Nou, die VPN die staat er dus voor dat jij een adres hebt... die niet aan jouw computer is gerelateerd... En dat is eigenlijk naast de virusscanner een heel, heel bij de hand uh, uh, uh, geniepig toeltje eigenlijk ja. die je op je computer installeert dan. En ja, dat is net als de virusscanner, daar moet je ook voor betalen. Ja, dat is ook, ja, ja, zes ja, maanden, 48 euro of zoiets. Maar dan ben je dus wel dan ben jij niet degene die die hekken denkt van... oh, uh, mevrouw van der Bosch, die zit in, uh, in Waard. Uh, die gaan we even lekker leegstropen, want we hebben alle gegevens van haar. Nee. Nee. Ik woon gewoon in uh, New York. Of in uh, Engeland, Duitsland. Ja. Maar, nee, maar je heb kan je... nog steeds... hier komen. Mensen denken ook van... ja, maar heb ik dan nog controle over mijn computer? Ja, natuurlijk heb je nog controle over je computer. Het, het is alsof je provider denkt... Van, oh, ze zit nu in Duitsland... of ze zit nu in New York... en ze, en ze logt in. Maar die hackers... die snappen er geen reden meer van... waar je eigenlijk zit. Nou, eigenlijk. Het is een goede afleidingsmethode... maar raad jij het iedereen aan... om hem, om hem altijd te hebben en aan te hebben? Nou ja... Bij, bij sommige applicaties, ik bedoel, als, ja, ik, ik ga nu eventjes uh, over de top, ik ben klaar, dus uh, als je films downloadt ja. en je hebt die tool erop staan, dan, ja, dan kunnen ze wel denken van, hé, hey, die komt uit New York... Uh, ja, maar, nee. stel, maar stel nu dat je gewoon, dat je gewoon, uh, dat uh, Elise die, die daarover be belde, die, die heeft de computer ja. eigenlijk alleen maar om af en toe op Google te kijken of voor, voor ja. de e-mail. De e Verder doet ze er niet ja. zo heel veel mee, geen films downloaden. Nee. Heb je het dan nodig? Nou ja, maar als je een mailtje krijgt van iemand die zegt, je moet 500 eurotjes betalen omdat we je computer gehackt hebben. Ja, maar als er nou niks van waarde op staat, behalve je e-mailtjes dan. Maar ik denk er even over na. Ik denk gewoon preventief is het een goed idee. Oké. Okay. Uh, het kan geen het kwaad, kan kwaad in ieder geval. Voor, ja, voor 50 eurotjes per half jaar. Ik bedoel, zet het aan en zeg dat je gewoon in uh, Swaziland woont of iets. <laughs> uh, nou ja... Voor... Er, komt, er komt er een ander IP-adres, want uh, kunnen mensen ook op zoeken hier de luisteraars. IP-adres en VPN... Uh, Victor uh, Petrus uh, Neanderdalen. Dan kunnen ze dat gewoon, uh, ja. gewoon opzoeken. Okay. Uh, ja, het is, een, het is eigenlijk uh, net zoiets als een virusscanner. Ja, nou, het is handig, Klaas, maar, maar je, je zegt van ja, 50 euro'tjes. Voor sommige mensen is 50 euro'tjes toch net iets te veel? Ja, maar goed. Uh, je kan het het grappige is, als je een free trial uh, neemt, dan kan je natuurlijk ook weer illegaal gaan downloaden. Weet je? Maar. Maar ik, ik wil er gewoon zeker van zijn om juist nu, uh, vandaag de dag, de Russen en uh, weet ik veel, Oekraïne of wat dan ook, die, die zijn alle computers aan het afstruimen naar je wachtwoorden. En dan is het wel een... een, een het is een, handig. Eigenlijk nummertje twee wat je moet hebben op, op een pc, misschien ook op een Mac hoor, dat weet ik niet, dat, dat gewoon je IP-adres niet openbaar is. Ja. Want dat is dus echt, dan kunnen ze inderdaad, inderdaad wat ze zeggen, we, we, hebben, we hebben je webcam, hebben we, af, we kunnen alles zien. Weet je, ze we kunnen alles zien. Dan krijg je ja. rare mailtjes en dingetjes. Ja, dames en heren, luisteraars, lief, lieve luisteraars en oude, oude pc gebruikers. Ga nou, neem een trial en probeer het even gewoon een maandje gratis voor niks. Victor, Petrus, uh, Nico en uh, ja. VPN. Ja. Ja. VPN. Ja, VPN. Oké. Okay. Klaas, dankjewel voor je, voor je advies. En jij ja, leuke uitzendingen. Groetjes aan Astrid. Dankjewel. We hebben een vakantie. Ja. Oké. Okay. Dankjewel, Klaas. Blijf luisteren. Je. Doei. Doei. Ja, uh, er staan nog een aantal vragen open, maar nieuwe vragen kunnen we wel weer gebruiken. Dus uh, ik zou zeggen, bel even ons gratis nummer. Je kent het vast uit je hoofd, het nummer 0800-1121. Nou, even wakker worden met een uh, plaatje. Hier is Dafpunk. Punk. Ja, de Franse formatie Daft Punk Around the World. Je luistert naar uh, Nachtzuster, zonder de nachtzuster, maar met de nachtbroeder. Mag de pret niet drukken. Het uh, wordt een hele leuke nacht. Het is al een hele leuke nacht met hele leuke vragen die gesteld zijn. En we zijn op zoek naar antwoorden en nieuwe vragen. Bel ze door via 0800-1121. Mag overal overgaan. Van die kleine dingetjes die misschien al een tijdje in je hoofd zit... waarvan je denkt, hoe zit dat toch? Ga het niet googlen. Bel het even door, die vraag. 0800-1121. Uh, zoals bijvoorbeeld... Uh, Claudio, die heeft ook gebeld naar ons. Ja, goeienacht, goeiemorgen, wat u wil. Het mag van mij allemaal, ik ben niet zo moeilijk. Ik haat een nacht bij deze. Oké, vertel. Ik wou even reageren als het mag op die manier met die vraag over die mp3-geluid. Of de geluidskwaliteit, zeg maar. De geluidskwaliteit, wat was het ook alweer? Geluidskwaliteit? Ja, dat mp3 zou slijten en dat het blikkerig zou worden en zo. Oh, de harde schijf waar Igor het net over had, bedoel je? Ja. Ja, precies. Dat ja. heeft niks te maken met uh, daar de schijf zelf, zeg maar. Maar in elk geval, um, ja, de, de MP3 is zoals die is. Het, het geluid verandert niet. En ik denk dat het blikkerige geluid misschien met zijn geluidskaart te maken kan hebben. Dat het misschien, dat die, uh, ja, aan vervanging toe is, of dat die stuk is. Hm. Maar een MP3 of een wafbestand bestand wat je nog meer van die bestanden hebt, dat is, uh, ja... Of het klinkt uh, niet goed, is dus van het begin niet goed opgenomen. Of um, ja, het kan gewoon zijn dat je te lage beterheid hebt. Dat kan ook, maar dat heb je de laatste tijd niet meer. Maar het, uh, ja, het, het slijt niet. Het blijft altijd zoals het is. Precies, ja. De, de, de kwaliteit van, de, van audio zelf, video of wat dan ook blijft... altijd zoals het ooit is opgenomen. Ja, op een mp3 ten, tenminste. Ja, precies. Een mp3 is dan, het dan geluid. Niet, uh, al is al heel lang en... Uh, dat heeft niks te maken met de glaskwaliteit. Zeg maar. Nee, nee. Maar, de, de, maar ja, de vraag die ook gesteld werd: van, van zo'n harde schijf, die levensduur. heb je daar ook enig idee bij hoe lang zo'n harde schijf meegaat? Nee, daar ben ik zelf ook een beetje bang voor. Ja, vooral als wat ik net al als voorbeeld gaf, als je bijvoorbeeld vakantiefoto's erop hebt staan, uh, ja, het is toch uh, een dierbaar bezit. Vroeger had je de, de, de vakantiefoto's of de, de, de foto's van je familie, heb je nog steeds. Maar ja, die harde schijven zijn toch kwetsbaar als die helemaal weg zijn? Dus is je hele ja, is al, zijn al je foto's weg als je ze niet geprint ja, hebt. Ja, Het is wel eng. ik heb uh, allemaal USB-stickies om het erop te zetten, zeg maar. Ja, dat, dat, ja, dat ik het toch een beetje of op zijn dijkjes, dat je toch een beetje als backup hebt, zeg maar. Ja. Ja, als je grote bestanden hebt, bijvoorbeeld muziek of dingen... of je hebt dingen gedownload of uh, gedigitaliseerd... en uh, in grote bestanden, dan moet je er toch op andere schijven... drie dubbel op kopiëren, anders uh, ja, ben je het gewoon kwijt. Ja. Nou, we, we, maar goed, we, we gaan nog even op zoek naar wat nou eigenlijk... de, de exacte levensduur van een uh, gemiddelde harde schijf is. Precies, uh, maar... gewoon uh, kopiëren. Precies, maar jouw antwoord over het, uh, het, het geluid uh, is duidelijk... Uh, Geluid uh, is goed of slecht als het een digitaal bestand is. Precies, maar er gaat niks boven vinyl of een ouderwetse geluidband. En zo is het. Goeie oude zo vinyl wint altijd. Zeker weten. <laughs> Dag Claudio. Ik voor, het, uh, voor de gelegenheid en een fijne uitzending nog. Dank je wel. Oké. Okay. Okay. Dag. Doei. Um, Willem? Ja, ik had een... uh, Willem? Heel Even aan ja. toevoegen voordat ik het... Uh antwoord geven op... Uh, Willem, je bent in de uitzending. Ja, ja, hallo. Hallo, vertel. Wat kan ik voor je doen? Uh, ik belde voor uh, het antwoord op uh, old Amsterdam, maar ik had een hele kleine toevoeging, als het mag. Dat mag. Over het uh, analoog... Uh, uh, ik wil het uh, digitale ramp, digitaal digitale IP3 spijnen. Uh, als je er een uh, 8-ohms hoofdtelefoon uh, of, telefoon, of uh, in een Topjes uh, op aansluit. Ik vind het geluid uh, uh, veel beter dan dat uh, gecomprimeerde slechte uh, digitale geluid. Ik ben het even eens, uh, 100% eens met uh, die Bella, Die zei dat uh, niks boven het uh, warme uh, echte audio geluid gaat van een uh, nieuw plaat of een band. Vinyl, ja. ...ook de mooiste uh, lage tonen. Het is ook zo bij... Uh, ...trouwens bij een, cd... Uh, ...spelers waarmee ik begon... ...met uh, digitale opnemen... ...staat dan wel... Uh, ...DDD... Dus, uh, ...digitaal opgenomen... Uh, ...digitaal gedreemd, et cetera. Maar omdat analoog... ...ik bedoel, digitaal... Uh, uh, ...is niet, uh, niet... ...te horen. Dus er moet altijd van een... Uh, digitale opname, is er een converter nodig, een omzetter, dus om het uh, weer uh, analoog te maken, want audio is analoog. Dus dat moet altijd uh, weer, uh, weer... weer omgezet worden. Omgezet worden, is dus een fijn, uh, fijn apparaatje, uh, een printplaatje met wat onder deeltjes. Wat een uh, converter uh, heet in... Maar, jij, maar jouw toevoeging is vooral ook, uh, zorgen ook dat je dat je goede, uh, een, een goede uh, koptelefoon hebt of goede speakers. Want uh, dat is gewoon belangrijk om ook het op optimaal van het geluid te kunnen genieten. Absoluut, want er, zijn, er worden hoofdtelefoons en meer uh, uh, oortelefoontjes gebruikt. van bij de 31 ohm. En dan heb je echt een, een heel slecht geluid. En als je dan... Uh, nou, probeer maar eens. Een, uh, als je nog hebt hier. Met een ouderwetse hoofd ervan. Maar gewoon. Door uh, op aan te sluiten. En je hoort ineens een veel beter graag. Maar het klinkt ook veel en veel harder. Dus zet wel op het begin. De groeiende knop op z'n oude Dat het knalt terecht daar. Goeie tip. Maar heet, ik wil voor de kaas. De kaas, vertel. De Old Amsterdam. Is het nou oude kaas of is het een marketing trucje? Dit is een marketing trucje. Uh, Kom even iets dichter bij de horen, want je bent heel slecht te verstaan. Ja, is het zo beter? Ja, dit is iets beter al, ja. Het is, het is, een, oh. marketing, uh, het is een marketing uh, trucje. Uh, ten eerste is er nog nooit in Amsterdam kaas gemaakt. Uh, de meest dichtstbijzijnde locatie van Amsterdam waar ooit kaas gemaakt is, dat is uh, geweest. Uh, de kaas op Amsterdam komt uit een hele grote kaasfabriek in uh, Huizen, Noord-Holland. Uh, ja, maar dat is verder niet relevant, ik zal het geen naam noemen. Geen uh, reclame. Uh, het is een marketing -toetje. het is gewoon een, een, een gefabriceerde kaas die zogenaamd uh, oud is of zogenaamd lang, lang gereid heeft. Er worden allemaal uh, stoffen aan, aan uh, toegevoegd, waardoor die uh, harder wordt, uh, waardoor die oud lijkt. Uh, hij is niet oud. Uh, er wordt ook uh, er zit veel te veel zout in. Mm. Het krijgt zinnig ho hoger ook hoeveelheid zout is sterk af te raden voor mensen met hoge bloeddruk. Is zelfs levensgevaar, onverantwoord voor mensen met een. Zelfs voor mensen met een normale bloed is hij onverantwoord om, om, om die kaas uh, uh, zeer regelmatig te consumeren. En hij uh, zit ook standaard in, uh, in kaaspakketten die naar het buitenland gaan. Uh, uh, met diverse Nederlandse kazen. Daar zit Old Amsterdam in, in, in, in een, kleine, uh, een kleine uitgave van... Die uh, dus niet zo'n hele grote hoeveel weet zijn. Nou, zijn toe zijn groot? En dan, nou goed, dan hebben ze een uh, wat kleinere versie daarvan. En daar, uh, die gaan, uh, want die zitten standaard in, uh, in kaaspakketten die naar het buitenland gaan voor de, uh, ja, voor de verkoop ja, of okay. ja, voor wat. Dan ook. Ja, het is, uh, het is uh, we zijn toch weer bij de neus genomen dan. Hè? Mensen zitten ergens Amsterdam op in uh, Nou, vooral de toeristen die, uh, die, die, die vreten ervan, ja, ja, ja. om het zo maar te zeggen. Ja, dat, dat was ik nog net vergeten, je, dat, inderdaad, je zegt het is inderdaad ook voor de voor de toeristen. Is het een is het een. Ja, voor de toeristen ja. is het een. Is die eigenlijk. Uh, maar goed, jij hebt in ieder geval nu ons als Nederlanders even gewaarschuwd. Uh, wil je echt een mooie oude kaas, dan uh, is dit niet uh, de beste oplossing waarschijnlijk. Nee, absoluut. Bovendien Oké. het bovendien vind ik het sowieso al zonde. Er, er, er, het had een goede kaas kunnen, kunnen zijn, maar dan had er veel minder zout aan toegevoegd moeten worden. En dat is. Ja, meestal om het, om het uh, oude kaas te doen lijken. Daardoor wordt er ook een kleurstof uh, aan toegevoegd. Er worden ook, ook kleurstoffen aan toegevoegd. Want kaas is van zichzelf wit. En dat zie je nog wel bij uh, Hollandse geitenkaas. Die is wel zoals, zoals die hoort te zijn. En dat kan oude ge geitenkaas zijn, dat kan uh, jonge geitenkaas zijn. Maar die is heel lekker, uh, Hollandse geitenkaas. En daar zit, er niet, uh, daar zit er niet die beurstof nee. doorheen. En daar zit ook niet kunstzinnige uh, hoeveelheden uh, hoge uh, doses zout doorheen. Uh, ja, hij is uh, uh, niet iets te zout, maar daar zijn ze in Nederland sowieso mee bezig om het, ook, het brood, wat ook veel te zout is, om dat heel langzaamaan uh, minder te laten worden, omdat het te veel zout is. Het is ontzettend slecht. Oké, dank je wel voor je antwoord. Graag ja, gedaan. En uh, uh, we zijn gewaarschuwd bij deze. Oké, okay, dank hè. Ik wens je nog een uh, goede jaar. Dank je wel. Dag Willem. Oké. Okay. Uh, we gaan naar uh, Bert. Hoop goedemorgen. ik. Goedemorgen. <laughs> Dag Bert, goedemorgen. Hoor je me? Ik hoor je luid en duidelijk. Fantastisch. Goede verbinding. Ja. Daar houden we van hier bij, uh, bij de radio. Vertel, wat kan ik voor Dag. je doen? Dag. Dankjewel. Ik heb een uh, vrij gecompliceerde uh, vraag, denk ik. Okay. Ik ben ongeveer een jaar geleden gedwongen teruggekeerd uit de Filipijnen. na een verblijf van tien jaar. Mm. Ik heb mijn vrouw en kinderen achter moeten laten daar. Uh, vanwege blaaskanker. En ik heb vorig jaar ruim drie maanden in het ziekenhuis gelegen. Ehm. Um, op dit moment heb ik een bijstandsuitkering. Mm -hmm. ik, helaas kom ik nog regelmatig in het ziekenhuis ook voor opnames. Ik ben net een week geleden ontslagen weer vanwege urineweg mm -hmm. En vanuit een bijstandsuitkering is het zover ik weet onmogelijk... om reïntegratie van mijn familie voor elkaar te krijgen. Dus mijn vraag is of, het, of er andere mogelijkheden zijn... Om zeg maar toch een uh, reïntegratie voor elkaar te krijgen. Oké, okay, dat, dat gaat dan. Uh, je, je, je wil je vrouw naar Nederland halen? Ook nog andere familieleden, ja. dus? Ja, op termijn. In, in eerste instantie mijn vrouw. Ook voor, vanwege de mantelzorg en vanwege het feit dat zij dan ook een stuk uh, inkomen kan gaan verdienen. Mm. Maar nogmaals, vanuit een bijstandsuitkering is het onmogelijk om een NVV voor haar aan te vragen. Ja, dat vreselijk. Ja. We zijn verscheurd. Ja, heb je al, uh, al, al, al andere juridische adviezen ingewonnen hierover? Of, uh... Nee, eigenlijk niet. En ik heb al heel lang met deze vragen uh, in mijn gedachten gespeeld... om dat bij jullie neer te leggen. En nou, uiteindelijk heb ik vannacht... zeg maar die beslissing genomen. Want ik, ik zie op dit moment ook niet zoveel... Uh, vooruitgang in de situatie. Hmm. En ja, ik wil natuurlijk heel graag... Uh, haar weer bij me hebben. Dat snap ik, ja. Hoe lang heb je het niet gezien? Nou, ze is vorig jaar wel na heel veel problemen heeft ze een visum gekregen. Is uh, twee maanden hier geweest. Toeristenvisum? Ja. En uh, dat was na mijn eerste, vlak voor mijn eerste operatie. Mm. Um, daarna leek het redelijk goed te gaan. En zijn we samen teruggekeerd naar de Filipijnen. Maar dan lag ik binnen drie dagen weer op de intensive care in de uh, Filipijnen. En toen heeft de alarm naar haar weer teruggevlogen. Dus het is allemaal zeer instabiel. En uh, ja, toen is zij daar achter gebleven. En ja, zij, zit, zij is alles kwijtgeraakt ook daar. Want uh, ik was het, uh, de, de hoofdverzorger van het inkomen. Ja. Dus ze heeft op dit moment geen huis meer. En uh, woont met haar kinderen weer bij haar moeder in. Aangrijpend verhaal, Bert. Ja, ja. fors. Ik snap het, ja. Maar ik heb niet de moed verloren, hoor. Ik bedoel, ik sta midden in het leven. En ik, uh, ik wil er alles aan doen om zelf het inkomen te verdienen. Maar op dit moment lijkt dat nog ver weg. Nee, dat snap ik. Na nou, alle, alle, alle lichamelijke het gedoe, om het zomaar te zeggen wat je hebt... dan, dan snap ik wel ja. dat je... Nou ja, dat, dat, dat is gewoon dat zijn problemen die uh, ja die moet je eerst oplossen, maar dat, dat kost tijd en, en moeite en kracht. Ja. Ja. ja. Nou, ik vind het, ik vind het goed uh, uh, wat je zegt dat je positief blijft en dat je de kracht uh, uh, blijft verzamelen om, om door te gaan en uh, ja, die, ja ja, ik bedoel de liefde houdt je ook overeind natuurlijk, want je, je wil haar goed. gewoon bij je hebben. Ja, ja. ja. We kennen elkaar. Uh, ik, we kennen elkaar ook tien jaar en ik ben inmiddels uh, acht jaar getrouwd met haar. Wauw. Dus. Nou, ik, ik hoop ja. dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat er mensen zijn met uh, juridische achtergronden. Ik weet één iemand, die weet het zeker. Die weet ook wel wie ik bedoel nu. Die uh, gaan we vast zo meteen horen met uh, goed juridisch advies hiervoor. Maar iedereen mag natuurlijk gewoon even bellen om, uh, om te kijken wat je, ja, wat je kunt doen. Nou, hartstikke fijn dat, ja. dat ik mijn vragen mag, mag stellen. Tuurlijk, nee, daar zijn we voor. En, ja? en zeker voor dit okay. soort dingen ook. Dat, uh, uh, daar steken we graag een, een, een handje voor uit om, uh, om mensen zoals jij te kunnen helpen. Hartstikke bedankt. Oké. Okay. En een fijne uitzending. Dankjewel. En Bert, als je, als je het, uh, Weet niet, ook al gezegd, mocht je het antwoord uh, missen of wat dan ook, uh, bel altijd even terug of we de podcast even terugluisteren. Want uh, ja, daar komt vast nog wel een kan antwoord ik Zeker doen. Oké. Okay. Dankjewel. Sterkte en, uh, en uh, positief blijven. Oké. Okay, okay. dag Bert. Uh, ja, we gaan naar uh, een heel ander verhaal, denk ik. Arnie. Ja, goede avond. Goedenavond, goeie goeie Goedenacht. Ja, ik, euh, ik was tijdje geleden, wilde ik een proef, proefrit gaan maken in een auto. En daar moesten we mijn gegevens voor hebben. En dat vind ik prima. Maar toen die, wilde hij mij laten tekenen op een leeg, leeg blad van, een, van op een laptop. Of ja, zijn laptop of een tablet. Hm. En er stond verder geen tekst op. Moest ik mijn handtekening verzetten. Dan zegt hij wel, dat is voor, het, voor die, die proefrit... Maar als er geen tekst boven staat... dan kan je achteraf de tekst boven zetten wat je wil. Hoe zit dat eigenlijk? En, uh, op op zo'n digitaal scherm had je een, ja, een, een, wit, die... een wit vlak... en daar moest je even met een, met een pennetje of met je vinger... Of hoe dat? Ja, met, je vinger, met mijn vinger een handtekening opzetten. Ja. En je wist verder helemaal niet uh, waar dat uh, dan voor diende? Ja, hij zei... die uh, diende voor het proefrit van de auto... Ja. maar dan vind ik wel dat die tekst ook op moet staan. Precies, ja. Je moet wel weten wat je ondertekent. Ja. ja. En ik, ik zag de andere mensen wel doen. En toen wij zijn een tijdje geleden hier een, een, een gasmeter voor wisselen En daar heb ik precies hetzelfde verhaal. Hmm. En dan voel ik me nee, zeer onprettig bij. Ja, ja, ik heb volgens mij zoiets ook wel eens uh, ja, zo'n leeg vakje. Ja, dan dat, dat komt er iemand aan de deur en dan wilt u even tekenen. En ja, je doet het altijd maar heel braaf. Ja, maar met het postpakketje hebben ze zo'n heel klein apparaatje. Hè? Ja. Maar een tablet dat is een behoorlijk vuil. Ja, en jij wil graag dan weten, de, de, even de tekst erbij, van, dat je echt zeker weet, daar teken ik voor en niet voor iets anders. Ja, en ja. dan ook, erbij, ook al staat op de tekst boven, kennis die, die die tekst niet wist en iets anders boven, want het is zo'n het is type apparaatje. Ja, ja het is, het, het is fraudegevoelig gevoelig, inderdaad, als ik, als ik even met je meedenk. Ja, Ja. En, dan wil ik, en ik, volgens de consumenten is een elektronische handtekening wel rechtsgeldig. Ja, ja en, dat is helemaal oppassen dan. Ja, en als dat, als dat zo is en het is niet veilig, dan wil ik wel hebben... dat er in, dit, eigenlijk, in de actualiteitenrubriek goed vermeld wordt... om de mensen er te waarschuwen en dat ze een ander systeem bedenken dat wel veilig is. Ja, of gewoon het ouderwetse papier weer invoeren. Ja, dat bedoel ik. Ja. Nou, Annie, eh, ik vind het een goede vraag. O, ook als, ja, we niet als ik niet goed van. Ik heb er best wel mee, want tegenwoordig wordt van alle kanten belazerd. Ja. Ja, het is heel <laughs> erg dat ik het zo zeg. Maar als ik dan ook, dacht, ik heb zelf geen internet. Maar als ik ook het dagelijks het nieuws zie in de kranten en op televisie. wat er mee gefraudeerd wordt en, en, en, en gehackt wordt. ja, nou, ik, ik heb het er heel onprettig gevoel bij, bij die dingen. Ja. Nee, dat ja. kan ik me helemaal voorstellen. En uh, nou ja, dan uh, ben ik blij dat we als, als nachtzuster... misschien uh, zometeen toch wat voor je kunnen betekenen. Ja, dat hoop ik ook. En dat, dat is, uh, als als dat zo is, of dat wel allemaal zomaar mag. Ja. Want ik neem aan, ik, kan, ik durf niet zowel te zeggen, ik doe het niet. Of ik zet er iets anders op. Maar ik kan me wel voorstellen dat iemand zijn eigen laat... overdonderen aan de deur of net waar. En dat die gewoon uit... Ja, uit, uit, uit gedwongen gevoel toch vlug zijn handtekening zat. Ja. Maar zijn eigen wel intussen al heel onprettig bij voelt. Arnie, we gaan op zoek uh, naar een, uh, een antwoord of advies. Uh, en iemand die ja. dit wat beter kan uitleggen van uh, ja, hoe dat okay, zit. En ja, of, er, ja. uh, of, er, of er haken en ogen aan dit uh, technische ja, als het aspect zitten. Dan vind ik wel dat het ook eens op het nieuws uh, vermeld moet worden. Ja. Nou, ik, het, mensen wil op moeten letten. Nou, en wel wel maar kan veilig kan En wat niet veilig is. Nou, nou goed, er zijn natuurlijk, uh, je kunt natuurlijk bij, bij Kassa en Radar. of bij de Max-ombudsman kun je ook uh, terecht. Ja. Um, maar daar zijn wij ook voor, voor dit soort vragen. Dus um, nou, we gaan kijken of er een, of, of iemand is die je advies kan geven. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel voor het bellen en blijf luisteren. Goeie uitzending. Dankjewel, Arnie. Dag, Dag goeienacht. Ja, 0800-1121. Als je Arnie een helpende hand kunt bieden. En al die andere vragen natuurlijk. 0800-1121. Trend Derby, Darby, Sign Your Name. Mooi plaatje uit 1987, 30 jaar geleden alweer. Um, ja, er komen mooie vragen voorbij hier bij Nachtzuster op NPO Radio 1. Um, we hadden bijvoorbeeld net de vraag van Annie: is een handtekening op een tablet rechtsgeldig... ook als er verder geen tekst bij staat waar je nou eigenlijk voor tekent... Uh, Bert die vraagt zich af: is er een, een mogelijkheid tot uh, familievereniging? Als je, uh, uh, ja, hereniging, moet ik zeggen. Ver uh, als je de bijstand zit. Aangrijpend verhaal, ik zal het uh, zo meteen nog even wat, uh, wat meer uitgebreider vertellen. Um, en uh, wat hadden we dan nog meer? Ook alweer voor vragen. Oh ja, de levensduur van een externe harde schijf. Kan iemand ons vertellen, hoe lang zijn je, bijvoorbeeld je vakantiefoto's... of je favoriete liedjes op, op mp3, veilig op een externe harde schijf? Hoe lang gaat die mee? 0800-1121. Uh, Erwin heeft er hopelijk antwoord op. Erwin? Nou, niet helemaal. Nou. Ik probeer mijn best te doen. Allereerst in, even een andere mededeling. Die nooit kijkt op je telefoon voor. Ik heb het niet goed ingesteld, want af en toe is de muziek niet goed gestaan. <laughs> um, We gaan er proberen wat ja. aan te doen. Ja, oké, okay, graag. Ik kan niet alle antwoorden op geven. Wat ik wel weet is. Ik heb in het verleden met muziek te maken gehad. met radiostations. en dan praat ik over de jaren 80. Sinds die tijd is mijn interesse ook gewekt. door uh, muziek natuurlijk. en uh, hoe sla ik dat op? Toen ben ik een P3 verzamelen? Sterker nog, ik ben ze ook gaan bewerken. en dat doe ik dan namelijk met een programmaatje Cool Edit. Dat is de eerste vraag natuurlijk. van wat is het beste? Nou, als je kwalitatief te zien. er zijn en geen waf. Dus het beste zijn qua geluid. Maar om die op te gaan slaan op een computer krijgen we toch gaan bestanden van een uh, 40-50 MB-geld. Om die dingen dus te gaan comprimeren en dus eigenlijk zo klein mogelijk te bewaren, gaan we dat in een bepaalde bitrite opslaan. Naarmate de bitrite hoger wordt, is de kwaliteit ook beter. Tenzij natuurlijk de opname in een goede uh, kwaliteit is gecomprimeerd. Hmm. Namelijk een slechte kwaliteit. Als Wat slecht is, kun je niet meer mooie uh, oppoetsen. Al is het 320k kan je je voorstellen, maar het weg is iets weg. Dat is één. Um, dan is er nog iets over oren. Uh, die meneer zei net van: uh, ja, het kan zijn dat het blikkender gaat klinken. Nou, ik ben zelf nu inmiddels bijna 54. Ik heb wel gemerkt dat de oorkwaliteit, en of dat nou door de harde muziek komt of niet, dat dat wat af begint te plakken. Dus huh? nou, het hoog, het laag. Uh, wordt dat minder. Dus je hebt het idee dat je meer naar het middengebied gaat zitten luisteren. Dat kan een verklaring zijn. Ik ben niet hoe oud, die meneer is en dergelijke. Hij kan het een keer proberen door. Het klinkt misschien stom. Men zegt als je oud wordt, word je doof. Ik ben van een andere mening voorzien. Maar ik ben geen dokter, maar dat is mijn ervaring. Als ik aan mijn oor een tik trek naar beneden en je bent naar muziek aan het luisteren, zal je zien dat de bas en de hoge tonen wel terug gaan komen. Dus ik heb het idee dat er ergens een vernauwing is in het oor. Dat is een ander verhaal. Ja, want uh... wat we hoorden net al dat het, het bestand zelf... Kan niet uh, slechter van kwaliteit kan worden. Het is of, of nee, het, we, het is goed of, of het is helemaal weg. Het, het, ja, want dat zijn digitale dingetjes. Het is, het is het of het is het niet. precies Het is niet half wel, half niet. Dat is één. De, dan de vraag, hoe lang gaat een harde schijf mee? Dat is afhankelijk natuurlijk van hoe vaak gebruik je dat? En als je begint te piepen, te kraken en te ratelen... dan kun je eigenlijk wel vanop aangaan... dat je eigenlijk een beetje aan het einde van je latijn zit... van de harde schijf. Ik zelf verzamel natuurlijk muziek. En daar ben ik dus al vanaf de jaren tachtig mee bezig. Ik sla zo ook op op, op mijn gesurfer... om in netwerk binnen thuis te kunnen dan draaien. Ik zorg er wel voor dat ik vier kopies heb. Want je moet er toch niet aan denken... dat als je sinds de jaren tachtig muziek kunt verzamelen bent... en je harde schijf, of je foto's, of alle andere belangrijke zaken die op je digitale medium staan opgeslagen... en die in de geest, geest geeft, dat je die kwijt bent. Maar vier, vier is op... wel een hoop, hoor. Vier ja, kopieën. Maar, ja, maar ik heb 30.000 MP3's bewerkt in Cool Edit. Dan ben ik met één MP3 ben ik ongeveer 10 minuten bezig... Hmm. om de, de witjes aan te knippen, uh, de loze ruimte aan de voorkant af te knippen... netjes aan te vijden, te normaliseren. Want een MP3, als je die van het internet afhaalt, is mij ook opgevallen... Is dat hij eigenlijk altijd overmoduleert? Uh, Oké. Okay. Hij, hij, hij klinkt uh, niet echt zuiver. En als je dat zelf zou gaan omzetten, ik zou iedereen aanraden om het dan te comprimeren met een maximaal level van ongeveer een, uh, 93%. Uh, procent. Dan klinken ze goed. Oké. Okay. Uh, dus even wat anders. Voor de mensen die dus zeker willen weten dat. Ze het kopie uh, of de muziek houdbaar hebben tot in lengte van dagen. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Ik spreek uit ervaring in het begin. Ik heb gelukkig ergens nog een keer een kopie kunnen, doen, uh, kunnen terugzetten. Maar koop een tweede, zeker een derde harde schijf. Je slaat jezelf voor je kop. Als je het kwijt bent. Je foto's, dingen die je nooit meer terug kan halen. En nog een uh, tip. Slaat in alle tijden. Eenmalig buiten de deur op. Want als er brand uitbreekt en je spullen staat thuis, is het ook waard. Dat is waar. Ja, dat is ook nog een goede tip inderdaad. Desnoods bij een, een, een, een cloud of hoe weet ik wel wat, waar jij denkt, als het maar bij jou echt de deur uit is, dat er nog ergens een reservekopie is. Ja, oké. Okay. En, en, en voor de rest, ja, hoe lang een harde schaaf gehad, een, uh, een, een beetje merk bij Gaat over het algemeen bij een beetje normaal gebruik een jaar of vijf, zes mee. Dus je zit om een beetje... De samen doen het langer, maar ik, ik zou uh, er zelf een beetje rekening mee houden. Oké. Okay. En dan is het aan degene zelf, wat heeft hij ervoor over? Ja, en hoe belangrijk is het? Ik kan niet, hoe belangrijk is het voor je? Maar je kan een schaap vandaag de dag al kopen voor zeg zeventientjes. tientjes. Is je die zeventientjes niet waard? Of zeg je van, nou ja, interesseert mij dat nou mijn foto's en mijn muziekkaart zijn. Waar je misschien jaren voor aan het zware bent? Ja. Oké, okay. Erwin, dankjewel voor je, voor je commentaar en je goede tips. Ik hoop dat het iemand wat met mij kan doen. En, uh... Zeker wel, zeker. Okay. Dank voor het bellen. Hi. Hele prettig, nacht. Dankjewel, dag. Hoi, hoi. Ga ik voor het nieuws nog heel even naar Ruben. Dag Ruben. Een hele goede nacht, nachtbroeder. broeder. Goeienacht. Ik uh, dacht Astrid is een beetje schor, maar... Uh, <laughs> nee, ter, maar dat uh, ben jij. Nee, uh, goede nacht. Goeienacht. Ik had een... Uh, hoe lang hebben we nog voor het nieuws? Uh, we hebben nog 2,5 minuut. 2,5 minuut, dan moet, dan moet ik snel zijn. Uh, ik heb een antwoord en een vraag eigenlijk. Het antwoord is heel simpel. Op het feit is een, uh, is, is een handtekening op een iPad uh, rechtsgeldig. Ja, dat is rechtsgeldig. Ik uh, werk zelf in een winkel waar wij afhaal en be, bezorgpunt van UPS en GOS zijn. Hmm. En uh, op, dan krijg je ook op zo'n apparaat, krijg je ook gewoon... Uh, kun, moet je even een handtekening zetten, een krabbel zetten en dan... Uh, dan is het officieel getekend. Dus ik kan me niet voorstellen dat het op een iPad of ergens anders... Uh, dat op een andere manier werkt. Ja, maar wat Annie vraagt zich af... ja, ze kunnen er wel alles boven zetten. Ik zet ergens mijn handtekening... en dan kan er een heel andere tekst boven die handtekening komen staan. Ja, maar te staan. het gaat niet per definitie om de handtekening. Het gaat om de autorisatie. Hmm, oké. Okay. Maar uh, dat zijde En nu mijn vraag. Ja. Uh, kijk, heb, heb je, hou je een beetje van voetbal? Ja, ik heb, nou, een beetje. Ja, Juventus is Real Madrid gezien. <laughs> Nee, die, die heb ik niet gezien, nee. Nee, 3-0 natuurlijk, kansloos verloren, Juventus. <laughs> ik, zat bij me, ik zat in Amsterdam met mijn opa te kijken, hartstikke gezellig. Oh, leuk. En ja. uh, mijn, mijn opa, die is 75, uh, en die vroeg zich af... van, uh, van joh, wat is nou het stadion van Juventus? En dat was een Juventus-stadion, bla, bla, bla, bla, bla. En toen kwam ik erop, toen, toen kwam ik erop uh, dat Juventus in het Latijn betekent de jeugd. Uh, jeugdigheid betekent dat. Maar de bijnaam van Juventus is... Weet jij dat toevallig? Als Lijmen dood. De oude dame. Oh ja, nee, dat wist dus ik wel, dat heb dus, ik wel, dat dus heb dat wel eens gehoord. Ja. Dus dat is een beetje een contradictie. Een <laughs> contradictie. En dus ja. mijn vraag is nu, hoe kan het zo zijn dat de bijnaam van Juventus de oude dame is? Terwijl, de, terwijl het uh, eigenlijk staat, Juventus in het Latijn, ja. uh, voor de, de jeugd, de oh, jeugdigheid. Ja. Dus, dat is, dus dat is eigenlijk mijn vraag. Nou, we roepen bij deze alle voetbalfans op om uh, hier antwoord op te geven. En basketbalfans mogen ook uh, antwoorden, hoor. <laughs> ja, precies. Als we, maar, als we maar een antwoord krijgen. Gaat Daarom. wel lukken. Gaat wel lukken. Ja. Uh, nou, ik vond het een leuke vraag. En uh, blijf luisteren voor de antwoord, zou ik zeggen. Hopelijk uh, komt dat. Nou, ik uh, zou ze zeggen, uh, dankjewel. En uh, succes nog even met werken. Dankjewel, Ruben. Fijne nacht. Oké, okay, fijne dag, insgelijks. doei. We zijn zo meteen terug. Na het nieuws.